11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het begrotingsoverleg van het kabinet en vier oppositiepartijen staat op scherp. GroenLinks en D66 eisen dat premier Rutte vanavond nog knopen doorhakt. De twee partijen zouden bij het overleg lijnrecht tegenover elkaar staan. GroenLinks wil alleen meewerken aan een deelakkoord over groenere belastingmaatregelen. D66 voelt daar niets voor, omdat GroenLinks dan op andere terreinen niets hoeft in te leveren. D66-leider Pechtold sprak van een cruciaal gesprek. GroenLinksleider van Ooyix zei... als ze blijven zeuren over die 6 miljard, dan ben ik weg. Hij verwees daarmee naar de eis van het kabinet om 6 miljard te bezuinigen. Bij het overleg van vanavond zijn premier Rutte... en alle betrokken fractievoorzitters aangeschoven. De burgemeester van Sittard laat onderzoek doen... naar het politieoptreden bij de voetbalwedstrijd Fortuna-MVV... van afgelopen vrijdag. Er zijn ruim 100 klachten binnengekomen... Bij ongeregeldheden na de wedstrijd zou de politie excessief geweld hebben gebruikt, ook tegen mensen die er niets mee te maken hadden. Twee meisjes van twaalf raakten gewond. Burgemeester Cox zegt dat hij de klachten serieus neemt en heeft daarom een onderzoek gelast. Een Russische diplomaat in Nederland heeft gisteravond drie uur in een politiecel gezeten, ondanks zijn diplomatieke onschendbaarheid. Dat meldt een Russisch persbureau. De Rus zegt dat agenten zijn flat binnenvielen omdat zijn buren hadden geklaagd over de manier waarop hij zijn kinderen behandelde. Bij de arrestatie zou hij een klap hebben gekregen. De politie van Den Haag heeft nog niet gereageerd op het bericht. De begrafenis van een beroemde rabbijn heeft in Jeruzalem tot een chaos geleid. Zo'n 700.000 Israëliërs waren naar de hoofdstad gekomen om Ovadia Yosef de laatste eer te bewijzen. Door de drukte duurde... Door de drukte duurde het uren voordat de stoet de begraafplaats had bereikt. Er zijn zeker veertig mensen gewond geraakt, onder meer toen een muur instortte. Josef was de oprichter van de orthodoxe chas partij een Nederlands schip heeft ten oosten van Sicilië... ruim 170 Syrische bootvluchtelingen opgepikt. Het vrachtschip reageerde op een oproep van de Italiaanse kustwacht... die twee boten met aan boord in totaal ruim 350 Syriërs had gezien. Ook een Frans schip nam vluchtelingen mee. Ze zijn afgelopen nacht aan wal gezet op Sicilië. Twee Marokkaanse tieners die waren gearresteerd vanwege foto's op Facebook... waarop ze met elkaar zoenen, zijn voorlopig vrij... Een rechter oordeelde dat ze moeten worden overgedragen aan hun ouders... in afwachting van een proces wegens schending van de openbare zeden. De tieners zaten sinds donderdag vast in de noordelijke stad Nador. Het weer. Vannacht is het nevelig, met lokaal kans op dichte mist. Minima rond 6 graden. Morgen begint grijs en mistig. Later breekt geregeld de zon door. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Vanaf woensdag kouder, meer wind en af en toe regen. Dit was het NOS Journaal. Het is nu vijf dagen voordeel bij KLM. Dat is vijf dagen lang voordeel op tickets naar de mooiste vakantiebestemmingen. Bijvoorbeeld Rio de Janeiro voor 779 euro. New York 549 euro. Of Bologna voor maar 119 euro. Bekijk alle aanbiedingen op klm.nl slash vakantie. Boek snel. Je hebt nog twee dagen. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Marino Marini. Beelden, schilderijen en tekeningen. Waarvan velen voor het eerst in Nederland te zien. Kijk op museumdefundatie.nl Maak kennis met Aangenaam Klassiek. Een dubbel-cd voor slechts 9,99 met extra veel voordeel... op nieuwe topalbums van klassieke wereldsterren. Nu met Aangenaam Klassiek cadeaukaart, ter waarde van 5 euro. Aangenaam Klassiek. Goedenacht.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 Buiten is het 10 graden. Binnen zit Eva Jinek. Twee Russische beveiligingsspecialisten verklapten vandaag... dat de Russen iedereen kunnen afluisteren... tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi. Iedereen. Dus alle sporters en bezoekers. En dan moeten we zeker blij zijn dat Poetin een keertje niet discrimineert. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. We gaan meteen voor het laatste nieuws naar Den Haag. Op het ministerie van Financiën is een belangrijke delegatie bijeen. Een verslaggever Margeet Boer is erbij. Margeet, wie zit er in verhit overleg? Nou, het is een heel gezelschap inderdaad. Premier Rutte is aanwezig, vicepremier Ascher Asscher en minister Dijsselbloem van Financiën. Maar ook de politiek leiders eigenlijk van de vier oppositiepartijen... GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP. En ook hun financieel woordvoerders weer. En dan ook nog de coalitiepartijen eh, PvdA en VVD... dus Samson en Zelstra, die zitten hier ook... Dus ja, het is druk aan tafel en ja, er lijkt ook wel wat humeurigheid te zijn mm. daar aan die tafel. En dan vooral tussen de vier oppositiepartijen. Dus niet zozeer tussen de kabinetspartijen, maar de vier oppositiepartijen. Want GroenLinks die wil allemaal leuke dingen voor zichzelf vinden eigenlijk de andere drie partijen. Die willen vergroening van het belastingstelsel en ja, veel meer aandacht voor duurzaamheid. En dan willen zij best dat belastingplan steunen. Maar GroenLinks wil zich niet committeren aan die extra 6 miljard bezuinigingen. Nou ja, dat vinden de andere partijen nou niet zo'n goed idee. Want waarom moeten zij die 6 miljard wel slikken en GroenLinks niet? Hè? GroenLinks lijkt dus een soort status aparte voor zichzelf mm -hmm. te claimen. En D66, ja, die zegt, euh, ik wil vanavond duidelijkheid. Euh, GroenLinks moet zich committeren aan die 6 miljard. En ik wil duidelijkheid over dat sociaal akkoord. Ik heb vorige week drie uur met premier Rutte op het torentje gezeten. En nou weet hij dus waar wij heen willen... en hij moet nu eens een keer duidelijkheid geven. Hij heeft die duidelijkheid nog steeds niet... terwijl minister Asje vanavond ook al uren hier op het ministerie zit. Dus ja, kabinetje moet nou eens kiezen. En anders dan, ja, dan lopen ze maar weg. Denken, Ze luisteren maar even naar Alexander Pechtold en Bram van Ooyek... toen ze hier om tien uur naar binnen gingen. Wij hebben vanaf het begin gezegd hè, dat het een onzalig idee is... Om nu opnieuw 6 miljard te gaan bezuinigen. Dat heb ik ook al gezegd toen het idee was om 4 miljard te gaan bezuinigen. Ik heb gezegd: het is niet goed om zo vast te houden aan die 3%. Er kan van mij simpelweg niet worden verwacht dat ik daar nu alsnog over ga praten. Nee. Dat ga ik niet dus doen. Dan bent dus als dat alsnog nu op de agenda komt, dan ben ik weg, ja. Als het kabinet vanavond mij niet duidelijk maakt... dat ze bereid is om niet alleen die 6 miljard te doen... maar vooral ook werkgelegenheid te creëren... dat is een van de belangrijke randvoorwaarden van D66... naast de investeringen van onderwijs. Als daar niet een voldoende pakket ligt, dat doet D66 niet mee. Nou ja, dat is duidelijke taal. Hè? De een doet niet mee, de ander wil weglopen. In ieder geval is duidelijk dat de politiek zwaargewicht. Hè, dus de premier in eigen persoon eigenlijk er nu aan te pas moet komen. om die onderhandelingen uh, over die begroting 2014 in goede banen te leiden. En de vraag is, weet premier Rutte een bezweringsformule te vinden. zodat ze alle vier nog meedoen? Of blijkt toch aan het eind van de avond dat iemand zegt. Nou ja, jongens, ik, uh, ik zie het niet meer zitten, ik stap op? Ik vrees dat het een lange avond voor jou wordt. Maar Geet Boer, dankjewel. En als er meer nieuws is uit Den Haag, horen wij jou straks weer in de Uitzending. Want we hebben nog veel meer. Een carrière in de Afghaanse politiek. Je moet het maar durven. 27 mannen hebben zich kandidaat gesteld om president van het land te worden. Wie maakt de meeste kans? Daar hebben we het over met journalist Bettedam die in Kabul woont. En van de Afghaanse politiek naar de Rotterdamse politiek. Joost Eertmans wordt lijsttrekker voor Leefbaar Rotterdam. Met hem praten we over zijn kansen. Schrijver Marente de Moor komt vertellen over haar nieuwste Geesteskind... een boek over een verdwenen man en de eerste bewegende beelden ooit. Tegen Middernacht herleeft Simon Carmichelt en we hebben live muziek. Singer-songwriter Shane Alexander is over uit Los Angeles en speelt voor ons. Dit allemaal het komende uur, maar nu eerst het nieuws van... Maandag 7 oktober. Nederlandse bankdirecteur Klaas Knot als economisch helderziende. Het is weer eens wat anders. Hoewel de harde cijfers er nog niet zijn... zegt mijn gevoel me dat we op dit moment al uit de uh, recessie zijn... en dat we dus aan de vooravond staan van een periode van uh, economisch herstel. Ja, ja, geen feiten, maar een gevoel. Nou, dat gevoel is vooral gebaseerd op het feit dat het ja, voor ons relevante buitenland groeit. De wereldhandel trekt aan. En daarnaast binnenlands er een einde lijkt te zijn gekomen aan de daling van de huizenprijzen. Het is allemaal niet zo wazig als het klinkt. De wereld draait door, had een aantal economen aan tafel zitten... en die zijn niet echt overvallen door het nieuws. Maar hoe dan ook, uh, wat hij zei is op zich niet zo verrassend. Maar dit is inderdaad, hij, hij zegt dan ik heb het gevoel... nou, ik denk dat wij alle drie ook dat gevoel wel al een tijdje hadden. Uitgerekend premier Rutte, de rasoptimist... waarschuwde voor te veel optimisme. We zien in de woningmarkt, in de export, in de orderbezetting... bij bedrijven zien we geleidelijk aan positieve signalen, ook bij de banken. Uh, maar ik zeg het tegelijkertijd bijna, dat zegt Klaas Knot ook. Het is nog heel vers en heel pril. Volgens Knot zijn het juist de premier en de andere politieke leiders... die nog roet in het eten kunnen gooien. Het zal toch niet zo zijn dat nadat wij he, acht kwartalen hebben gewacht... op economisch herstel, dat politiek onvermogen om datgene te doen... wat er moet gebeuren, nu het herstel in de knop gaat breken. En premier Rutte lijkt de opmerking van de directeur van de Nederlandse Bank... serieus te nemen, want hij kijkt niet op van die waarschuwing. Nee, dat vind ik niet raar. Ander nieuws dan. De Nobelprijs voor de Geneeskunde gaat dit jaar naar de Amerikanen James Rothman en Randy Sheckman en de Duitser Thomas Südhof. Dat werd zo bekendgemaakt. The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the 2013 Nobel Prize in Physiology or Medicine to James Rothman, Randy Sheckman, and Thomas Sudhoff. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek, onderzoek... naar hoe menselijke cellen hun interne transportsystemen organiseren. Wie had gedacht, of misschien wel had gehoopt... dat de soap rond 50 plus over zou zijn, moeten we teleurstellen. Want ex-werknemers van de G-krant noemden in Nieuwsuur Henk Krol een leugenaar. Volgens hen wist Krol wel dat pensioengelden niet werden afgedragen. Het is duidelijk dat hij niet de waarheid spreekt. Nou, hij spreekt inderdaad niet de waarheid. Ja, dit krijgt vast nog een staartje. En het was u vast opgevallen dat we dit overzicht begonnen met Riek Nieman... en niet de gebruikelijke datum van Hans Hogedorn. En dat deden we omdat onze RTL4-collega... tot beste nieuwslezer van dit jaar is verkozen. Gefeliciteerd, Riek. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Goedenavond. En mijn collega Juri Stubenitski heeft alvast de kranten vanmorgen voor ons gelezen. Juri... Voor de protestanten in Frankrijk zijn de dagen van achteruitgang en vergrijzing voorbij. Volgens het Nederlands Dagblad komt er gemiddeld elke drie dagen... een nieuwe protestantse kerk bij in het land. Komt onder meer door de toename van het aantal gelovige migranten. In de Telegraaf staan drie studenten die niet willen wachten op een baan... en er dus zelf een hebben gecreëerd. Ze zijn als stageopdracht een eigen uitzendbureau begonnen in Dordrecht. Als ze binnen vijf maanden een omzet draaien van minstens 64.000 euro... wordt hun uitzendbureau voor vijf jaar ondergebracht bij een groter bedrijf... De eerste klanten zijn leerlingen van een ROC. Of ze nu 20er of 65-plusser zijn, Turken in Nederland zijn bijzonder eenzaam. Bijna 7 op de 10 Nederlandse Turken lijdt aan eenzaamheid, schrijft trouw op basis van het RIVM. Het zijn bijzondere cijfers, want in de beeldvorming gaat het juist heel goed met de Turkse Nederlanders. De Nederlandse fotograaf Jeroen Kramer kreeg van Der Spiegel de kans om president Assad te fotograferen. De Volkskrant sprak Kramer. Hij vertelt hoe hij op het paleis door de nerveuze staf werd ontvangen en hoe Assad op hem overkwam. De Syrische president was beleefd, bijzonder vriendelijk en na afloop zelfs bereid tot een praatje. Assad is een enthousiaste amateurfotograaf en hij vond het duidelijk leuk om te laten merken dat hij veel van het onderwerp afweet. Voor de bezuiniging op vijf diplomatieke posten is volgens de Volkskrant een oplossing gevonden. Bedrijven zijn bereid om te helpen. Ze zouden 7,5 miljoen euro willen investeren in de posten in München, Antwerpen, Osaka, Milaan en Chicago. Voor de levenseindekliniek dreigt sluiting. De directeur waarschuwt in trouw dat het voortbestaan in gevaar komt... als zorgverzekeraars blijven weigeren om euthanasie door de kliniek te vergoeden. Als verzekeraars niet bijdragen, is het geld halverwege volgend jaar op, zegt de directeur. Je kent het vast wel, honderden mobieltjes die opnames maken bij concerten. Zanger John Mayer zei gisteren dat hij het maar niet vindt. En Spits vraagt daarom Nederlandse artiesten naar hun mening... En die vinden het wel kunnen, want het hoort nu eenmaal bij deze tijd. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid, in en, de ochtendbladen. En ik zei het net al aan het begin van de uitzending. We hebben live muziek vanavond, een heerlijke tractatie. Singer-songwriter Shane Alexander is op bezoek vanuit Los Angeles. Hij treedt hier een paar keer op, vijf keer als ik het goed zeg... onder andere morgen in Paradiso. Good evening, Shane. Welcome in our studio. Hi. You've been in Holland for a couple of weeks now... Yes. Uh, I came in... Gosh, when did I get here? I, I think I arrived maybe the 27th, and then I did a show. I'm uh, touring with Niels Gheuzebroek. I uh, <laughs> did a show with him, and then I went to Germany for a few shows, and and then I've come back, and I guess we've done maybe two or three. Do you now, like Holland? Are you enjoying I, it? Very much, yeah. I, I've been coming here for some years, and uh, I, just, I seem to connect with the people. I like the people. So here. how's your Dutch? Maybe so. <laughs> What are you going to play for us? The first song? Uh, I'm going to play the first single from my new record. Uh, it's called "Meet Me in the Hurricane." The mic's all yours. All right. Faith, I'm calling out to you, Faith. I'm calling out to you Faith The universal truth I'm looking for the proof I can't take one more step alone And I couldn't need you anymore If I tried Calling out to you But my words Don't make it through And I have wandered Through my life Watching tomorrow Pass me by Faith I'm calling out to you Faith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 Am I falling far too fast How much longer can I last Won't you meet me in the hurricane And bring me back again 'Cause I believe I see angels up ahead And they're falling down like leaves Never heard en als. me by and now i'm falling far too fast how much longer can i last won't you meet me in the hurricane Me in the hurricane, Shane Alexander. Dat is Ik ben dus ik kan je niet een applaus was later 27 mannen die Hamid Karzai in april willen opvolgen als president van Afghanistan hebben zich officieel aangemeld. Bette Dam werkt als journalist in Kabul, maar is nu even in Nederland. Goedenavond, Bette. Goedenavond. Even naar die 27 mannen die het aandurven. Wie zijn de meest opvallende kandidaten? Nou, ik denk dat de meest opvallende man uh, professor Sayav is. Een uh, man die bekend staat om het schenden van men mensenrechten in de burgeroorlog. Er zijn er meer die dat hebben gedaan natuurlijk. Maar hij stelt zich nu kandidaat. En uh, hij is nooit voor de rechtbank geweest daarvoor. Terwijl hij eigenlijk de slachter wordt genoemd uh, in die tijd in de jaren negentig in Kabul. Uh, ja, hij, hij is uh, een kandidaat nu. Uh, een populaire kandidaat vandazing. ook. Ja, op dit moment staat hij wel in de top 4 van, van prominente kandidaten in Afghanistan. Populair is altijd lastig met een met de, met de verkiezing als deze... waarbij natuurlijk veel corruptie is en, en mensen heel erg worden beïnvloed. Dus je, het is niet heel erg eerlijk. Maar ja, het is een grote man in, in Afghanistan. Het is een belangrijke man ook nog steeds. Dus ja, het, het zou voor, de, voor het westen een hele... Hele. Ja, een slechte schok. afloop zijn. Van, ja, absoluut. Een schok zijn als hij het zou winnen. Ja, ja en van, van wie krijgt hij concurrentie, denk je? Hij krijgt concurrentie van twee anderen. Van. Uh... Een man die eigenlijk een beetje is uitgekozen door Karzai. Uh, Ka de, dat is een voormalige minister van Buitenlandse Zaken. Is een technocraat, die spreekt amper pastoen. dus spreekt vloeiend Engels. En is iemand die heel erg in de, heel geliefd is bij het Westen eigenlijk. Karzai heeft hem uh, min of meer uitgekozen op dit moment. Uh, dat kan weer uh, veranderen volgende week of volgende maand. <lacht> Um, ja, zo gaat dat. Um, dat is een concurrent van hem, omdat Karzai zich achter hem heeft geschoten, uh, ge, ge, geschoven. En, en Karzai wordt nog wel een beetje gezien als de kingmaker. Hè? Hij is de man die dit gaat bepalen. Hij bepaalt de toekomst van Afghanistan na de verkiezingen. Ook al is hij dus, geen president meer, is hij nog steeds de machtigste man van het land. Ja, ja, dat kan je ook zien. Karzai is heel erg bezig daarmee. Ze zeggen op dit moment 80% van de tijd is hij bezig met het wielen en dealen voor de verkiezingen in april volgend jaar. En niet zozeer met het uh, besturen van Afghanistan. En ook heeft hij zijn huis al gekocht. En dat staat twee blokken naast, uh, naast het presidentieel paleis. Oh. Dus hij zit er uh, letterlijk dicht op. Ja. En die kandidaat waar je het over hebt, deze technocraat, uh, de lieveling, uh, zoals ik het nu begrijp van jou, van het Westen. Uh, is hij ook pro-Westers? Kun je dat zo zeggen? Ja, ik denk dat als het hele rijtje naast elkaar zet... van de kandidaten, dan is hij wel... Het betrouwbaarst voor het Westen, laat ik het zo zeggen. Uh, hij is een man die wel... Uh, dat heeft hij ook al gezegd. Ik wil goede relatie met het Westen en het buitenland. Met de buurlanden ook natuurlijk. Want die hebben ook een invloed in Afghanistan. Dus ja, ik denk... Je weet het nooit. Hè? Karzai was toch ook de grote lieveling. Mm -hmm. uh, dat is helemaal misgelopen natuurlijk nu. Uh, die, het Westen en Karzai kunnen niet meer zo goed met elkaar op dit moment. Maar uh, ja... Rasool, zo heet hij, Salmay Rasool, is wel een hele milde man. Ik heb hem een paar keer ontmoet. Hij is heel netjes, heel beleefd. En, en dat is ook het idee. Hij zal Karzai in alles volgen, ook wat, wat Karzai ja. gaat zeggen. Een beetje ja. zijn vingerpop dan in het presidentiële paleis. Ja, precies. Dan had je het over een derde kandidaat. Sayaf ja, en Rasool, uh, de derde dan. Ja, dat is eigenlijk de broer van Hamid Karzai. Ah. <lacht> het wordt allemaal <lacht> steeds gezelliger. Ja, nou ja, dat is inderdaad, na, na, na, na deze strijd sinds 12 jaar, na 9-11, zullen we maar zeggen. Is de, als je kijkt naar de vijf, top vijf van de kandidaten, dan is het wel inderdaad iets voor het West om te kijken naar die missie. Was dit nou geslaagd, ja of nee? Want he, er zitten dus heel veel warlords in. Mensen met bloed aan hun handen. Mensen die volledig corrupt zijn. Die het toch weer uh, kunnen proberen nu. Want er is niks anders. Er zijn geen andere kandidaten in Afghanistan op dit moment. Nou, en eentje daarvan is Kayoum Karzai. Ook een zeer uh, discutabele reputatie in Afghanistan. Um, en die, ja, die gaat het proberen te winnen van zijn broer. Hij heeft op dit moment de steun niet van Hamid Karzai, van, de, van zijn broer... Dat dus, is op zijn uh, minst opmerkelijk, toch? Nou, ook weer niet zo. Het kan veranderen. Het kan volgende maand anders zijn, nogmaals. Maar er zijn ook heel veel broers die het absoluut niet met elkaar eens zijn in Afghanistan. En, en dat, dat loopt soms zelfs bloedig af. Dat, die rivaliteit is er altijd tussen die families. En, en uh, ja, dat Karzai en Hamid Karzai zijn niet altijd vrienden geweest. Hmm. Is er één van ja. de drie kandidaten die zich geheel aan corruptie onttrekt? Of is dat eigenlijk in het huidige Afghanistan niet mogelijk? Nou, ik, ik, als je kijkt, ze moesten zich kandideren met twee uh, vice-presidenten. Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, dat, dat, dat, dat zou ik. Dat, de teams die zich hebben gekandideerd, de twee, uh, 27 teams, daar zit, daar zit altijd een corrupt iemand bij. Ja. Dat, dat is niet meer dat, Je kan er niet zo goed meer onderuit. Hmm. Verwacht je dat één van die drie kandidaten in staat zal zijn om een echte ommezwaai in Afghanistan te bewerkstelligen? Om iets te veranderen aan het land? Uh, ik denk dat we niet zulke hoge hoop moeten hebben van de verkiezingen op dit moment. En uh, dat het een, een spelletje wordt. En voor de kiezers is het meer, min of meer een muntje in de flipperkast gooien. En je weet niet wat er uitkomt. De uitkomst van het stemmen trekken, uh, het stemmen tellen. Alles is politiek. Alles is beïnvloed door allerlei groepen die controle proberen te krijgen. Dus de, of het een ommezwaai zal creëren... Dat, dat is nog een stap daarna. Uh, ja, dat is ook lastig te voorspellen. Als Sayyaf wint. Als de, de, de, de als de professor wint. Die heel conservatief is. En heel islamitisch. Dan kan het wel een stuk islamitischer worden. Ja. En dan kunnen ook andere groepen opstaan. Want er zijn op dit moment veel wapens in Afghanistan. Mm -hmm. dan, kan, dan, dan is het een slecht scenario. Het kan ook gewoon rustig doorkabbelen. Als Salmay Razul het overneemt van Hamid Karzai... Dan, dan kan het nog wel een jaar goed gaan. Hoe gaat het nu eigenlijk met Afghanistan... Ja, ik ben niet iemand die zegt dat, uh, dat de Taliban overal zit... en dat het een hel op aarde is zoals uh, wij hebben Irak uh, hebben gekend. Helemaal niet. We hebben in principe, wij, maar ook de Afghanen... hebben een, een leven waarbij 90% van de, van, de, van de tijd doorkabbelt. En de, je, iedereen hard werkt voor de 100 euro per maand... wat een Afghaan verdient, of 150 euro per maand... De, dat gaat door. Er is niet veel ontwikkeling. Er is niet, als je kijkt wat er voor miljarden er ingepompt zijn. Mm -hmm. dan zie je niet overal asfaltwegen in Kabul. en is er automatisch elektriciteit en schoon water. Nee, dat, dat is er niet. Uh, en ook zeker niet in andere steden natuurlijk. Uh, maar wel relatieve veiligheid? Ja, zoals het altijd is geweest. Er is, zeg maar, wij tellen dat, uh, wij volgen dat dan in Kabul. is er ongeveer om de drie maanden een aanslag. Uh, kan de haar, is het een beetje rustiger op dit moment dat kan, Ja, er zit niet heel veel dat, Het is niet geëxplodeerd nog Het is mm. elk jaar zoals het is Er vallen zijn militaire operaties buiten, Ver buiten Kabul da, Daar vallen doden Dat is altijd dat zo geweest het is, ja, ja, Dat blijft stabiel eigenlijk Jij werkt en uh, woont in Kabul Zou je zeggen dat de gemiddelde Afghaan echt geïnteresseerd is In wie de nieuwe president gaat worden Of hebben ze andere dingen aan hun hoofd nou, er zijn heel veel gro grote groepen die ook weer ge gelinkt zijn met al die kandidaten. Dus ja, die hebben een belang, die, die zijn aan het organiseren. Die zijn ook hun familieleden aan het ompraten om ook om op hun kandidaten te stemmen. Want als je in het paleis komt, dan heb je ook toegang tot geld. Hè? Ja. Want dat is, dat is het is Het is niet zozeer dat ze nadenken over een beter Afghanistan. Het is iets individualistischer en praktischer. Um, dus... Er zijn heel veel Afghanen wel mee bezig. Voor heel veel Afghanen staat er veel op het spel. Heel die Karzai-kliek is heel zenuwachtig. Want als zij al die, dat, die contracten met die Amerikaanse leger... of gewoon het geld wat ze inmiddels hebben binnengesleept... dat kunnen ze kwijtraken nadat ja. als Karzai het echt verliest. Dus grote belangen, grote persoonlijke belangen die, uh, die belangstelling sturen daarin. Ja, en, en voor de rest de gewone Afghaan... denk ik dat die denkt dat het is, wordt geregeld door, door die mannen... En, en ik kan daar niet heel veel aan doen. Ja. Zijn er ook vrouwen die een ja. rol gaan spelen bij de verkiezingen? Nou, we hebben een uh, vrouw uh, in het team uh, als vice-president. Uh, van welke kandidaat? Kajum, uh, van Kajum Karzai. Uh -huh. Die heeft haar uh, aangenomen. Zij is uh, de gouverneur van Bamiyan. Dat is uh, tot nu toe het rustigste gebied in centraal Afghanistan. Uh, zij doet mee. Uh, maar, maar dat is op het vicepresidentniveau. Er waren ja, wel, maar een paar... Als ik het hoor, of yes. tenminste als ik met ja. mijn beperkte kennis van Afghanistan... dan vind ik dat al een hele grote stap voor dat land. Ja. Ja, <lacht> dat is maar hoe je het <lacht> bekijkt. <lacht> nou ja, goed. Ja, we, kennen, we kennen de gruwelijke verhalen. Uh, vrouwen die niet naar school mogen, die geen kans hebben, wat dan ook. En nu is er een vicepresidentskandidaat die vrouw is. Of, of ben ik te optimistisch? Dat is er altijd geweest. Uh, ook bij de vorige verkiezingen waren de vrouwen op presidentsniveau die liepen. En ook, uh, we hebben nu twee presidentsverkiezingen gehad in Afghanistan. In beide keren zijn vrouwen ook op een hoger niveau kandidaat geweest. En in, in, dat, in dat opzicht is vicepresident ja, minimaal, zeg maar. Mm -hmm. Dus het is niet, niet heel veel. Er is niet een frontrunner die Kajum Karzai of, uh, uh, of die andere zou je flik op stuk gaat geven met een vrouw in het paleis. Nee. Nee. Ja. Er waren wel kandidaten, maar die hebben zich dus niet, uh, die zijn, hebben zich niet ingeschreven van de week. Nee. We gaan het zien. Bette Dam, hartelijk dank en veel succes daar. Ja, dank je. U hoorde hem net al, Shane Alexander. Hij is hier in uh, Nederland op tournee in Europa vanuit Los Angeles. Singer-songwriter en hij is vanavond ook te gast bij ons in de studio. Shane, welcome again. Thank you. You're touring Europe with your fifth album, Ladera. Uh -huh. Did I pronounce that correctly? What's the big difference between an American audience and a European audience? Uh, Say you love us more. Well, uh, I definitely love you differently. <laughs> um, there's a lot of similarities. Um, I think culturally, the big difference, particularly in Holland, um, you know, uh, as a European country, people speak really good English. Mm -hmm. And at the same time, I, I think they're very interested in English, and so they really get into the lyrics, they really pay Which attention. Which is important for you also as a yeah. songwriter, of course. Um, so they get what you're singing about. Yeah, or they, or, or they definitely try, that, you know. And uh, and I, I tend to be a storyteller um, on stage and, and stuff, and, and they seem to like that too. I get a lot of uh, compliments on my That's great. my yammering on between <laughs> songs, yeah. <laughs> what inspired you to make this record, this album? Um, well, you know, um, I have in, in recent years, I've had this sort of tendency. Um, one thing I love about coming to Europe, which I don't do in the States is as I, I travel by train. It's funny. I, I, I <laughs> the first few times I came to Holland, um, I toured with some friends and rented a car and they all take trains and stuff so I drove the car well then I got home and I got all of these Dutch speeding tickets oh. that were really hard <laughs> to sort out you know. and so uh, about a year and a half ago they stopped me at Schiphol Airport on my way home and pulled me out of line and yeah they took money off of me and so now I always take the trains but um, I that uh, gives you some time I, to dream yeah but I, I find you know I play guitar on trains and I usually find the the car between cars where there's nobody there and And so I, I get very inspired and I'm far from home and it's just suddenly I'm in a more poetic sort of frame of mind. And so I come up with new ideas and I record them on my phone. I take them home and I go to the gym and I listen to all these and I start to put together music. And in terms of lyrically speaking, um, th there's a there's a real theme of sort of, uh, I guess, nostalgia and sort of coming of age in this record. And, and it's sort of, I would say the overall theme is sort of like where we start up and where we end up in life. Well, yeah. let's listen. Another sip of water. All right, another sippy. Uh, this song is called Skyway Driving. Skyway Driving by your grandma's house. Used to be all they talked about. It's been gone such a long time now. Whatever happened to the tanglewood Where our first dance made us feel so good Aching my chest when I saw you in your dress. We had small town in our bloodstreams Wild horses in our hearts It hurts like hell when first love falls apart Father gave his life to Armco Steel He'd take his rifle out in Nelson's field Sometimes I wonder if he's out there still He had small town in his bloodstream Wild horses in his heart He never liked me much right from the start Maybe those winters got too goddamn cold They come around make me feel so old Just fifteen with an ancient soul mm -hmm. I always wanted so much else from life To head out west, find a west coast wife I did my time with that small town strife Late at night, I still see those faces. No matter how much the time it races, I'm going back, gonna see those places again. Cause I've got small town in my bloodstream, wild horses in my heart. And no one knows you like those from your start. If you've got small town in your bloodstream, then you know it's all the truth. There ain't no better way to waste your youth. Skyway driving, Shane Alexander. Morgenavond staat hij in Paradiso. Thank you very much, Shane. It was Thank a pleasure. You. Joost Eertmans is de lijsttrekker voor Leefbaar Rotterdam. Hij wil de stad als eerste in Nederland uit de crisis trekken. Joost Eertmans, goedenavond. Goedenavond, even. Joost, ik uh, zou natuurlijk u moeten zeggen... maar omdat wij tot nee. voor kort nog collega's waren... vond ik dat zo gek, dus mag ik jij zeggen? Graag. <laughs> Pim ja. Fortuyn begon zijn politieke opmars in Rotterdam. Was dat doorslaggevend voor jou om je daar als kandidaat te stellen? Uh, absoluut. Dat heeft natuurlijk heel veel met, met, met die opkomst te maken. En, en alles wat daarna gebeurt. Dus kijk, bij de LPF proberen we het fortuinisme uh, op, op, op touw uh, te houden. Dat is niet gelukt uh, na de moord. In, in Rotterdam heb ik daar al heb ik met groot respect naar gekeken... hoe Pastors en, en Seurens en de Zijnen dat, dat, dat, dat schip drijvende hielden. En ook bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben genomen uh, na de moord op Fortuin. En dat is altijd ook een connectie geweest met uh, ja, tussen mij als LPF en, en de leefbaren in Rotterdam. Zie je jezelf als de opvolger van Fortuin? Wil je dat zijn? Nou, in zekere zin ben ik dat. Hè? Want ik ben lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. Mm -hmm. uh, dat was hij ook. Uh, dat, uh, dat... En ook in de omvang bedoel ik. In de volle omvang nou... van de betekenis die hij had. Dat gaat natuurlijk weer te ver, want er is denk ik niemand die in zijn voetsporen kan treden. Ja, wel, wel letterlijk dat doe ik nu, maar niet in de zin wat hij teweeg bracht was zo groot en uh, was ook zo nieuw. Dat, dat kon je toch wel een, een, een kleine revolutie noemen wat hij uh, op tafel legde. Uh, daar wil ik me niet mee vergelijken. Ik ben wel bijzonder geïnspireerd door hem en zijn, uh, en zijn opkomst en, en zijn boeken. Uh, dat, dat heeft mij de fortunist gemaakt die ik ben. Dus ik probeer dat verhaal, uh, hè, wat hij ook heeft heeft neergelegd, uh, wil, ik, wil ik vertalen. Mm -hmm. Wat zou je expliciet anders doen dan fortuin? Ja, ja weet je, dat, it, it is, het was zo'n andere tijd. Als je nog eens terugkijkt naar de. de, de, ook de de reden die hij heeft gehouden in de gemeenteraad destijds... als je ziet hoe zijn tegenstanders op hem reageerden... er werden met, rustig met, met dingen als, als Mussolini en, en, en Hitler... en ook andersom, Fortuyn was ook niet misselijk in die tijd. Uh, sloeg daar, daar terug. Het was wel echt, echt een moddergevecht, kun je wel, wel stellen. En ook, ook wel tussen planeten. Ik denk dat we nu iets verder zijn in de tijd. Er zijn grote verschillen tussen Leefbaar Rotterdam... en andere partijen in, in Rotterdam. Maar het... het, het, het, het ja, ik dat geloof... wild westen en worstelen, dat, dat was niet meer. Ik, nou, het hoeft niet meer. Je moet natuurlijk altijd de strijd voeren. Maar het, het is geloof ik niet heel functioneel... om op die manier met elkaar om te gaan. En ik weet, ik, ik durf wel te stellen dat Pim Fortuyn daar niet mee was begonnen. Want die daagde wel uit, maar niet op, op die manier. Uh, het is wel, wel heel wreed geworden, dat spel, uh, toen in die campagne. En daar, daar begon het wel ook door te leven, moet ik zeggen. Want het was het gesprek van de dag in, in Rotterdam in het voorjaar van 2002. Met een historische overwinning voor Fortuyn. Uh, maar ik, ik denk dat ik weer heel anders ben. En ik zal... Ja, Goed, tuin heeft fouten gemaakt, ongetwijfeld. Maar, maar die zal ik ook maken. En, en, en, en ik, ik, kan niet, ik kan alleen niet tippen aan, aan hetgeen hij uh, heeft neergezet... in zijn eentje, kun je zeggen. En daarna gevolgd door, door de rest van de leefbaren. Maar het is wel iets om, om naar op te kijken. Jouw naam zong al maanden rond. Waarom heb je nu pas besloten om het te gaan doen voor Leefbaar Rotterdam? Um, ik heb mij... Ja, ik ben op een gegeven moment benaderd om mij kandidaat te stellen. Daar heb ik eerst eens heel goed over nagedacht. Dat was wel al, al in een vroeg stadium. En toen ben ik daarna uh, gaan denken: van zal ik dan toch die brief schrijven? Dan heb ik gewoon een sollicitatie. Waarom moest je er, er zo lang over nadenken, Joost? Uh, nou ja, zo lang eigenlijk niet. Dat viel wel mee hoor. Dat of zo was een, diep dan? Ja, dat wel. Het is een hele stap natuurlijk. Ik bedoel, je bent, uh, dit is, ik ben nooit uh, de nummer één geweest. Dat is wel, wel af en toe gespeeld, ook bij de LPF. En uh, ook met 1NL, de partij die ik met Marco Pastors uh, ben begonnen. Maar het, het heeft mij altijd wel ge, uh, gedreven van... ik zou dat nog wel eens willen, willen doen, ook als nummer één op, uh, op, op zo'n... Uh... Maar toen was het er in één keer en toen was en het misschien was... Uh, te heftig... Dat klopt. En nu kon ik erover nadenken. Ik heb mij altijd uh, zeer thuis gevoeld bij, bij de, de leefbaren. Dus dat doe ik nu ook vanuit Leefbaar Kapellen. Hier in Kapellen de IJssel. Um, je denkt er toch even over na. Want het is een stap. Ook die je zet met je gezin. En, en, en het komt, er komt heel wat op je af. Kan ik het combineren? Hoe, hoe gaat dat verder? Um, in, in, in die zin. En, en, en waar, welke strijd ga ik aan? Hè? Want vind ik het ook leuk? Nou, ik, ik kwam erachter dat dit wel voor mij het moment is om die stap te zetten. Hoe zie je de campagne tegen de Partij van de Arbeid tegemoet? Want dat is in Rotterdam min of meer de aardsvijand van Leefbaar Rotterdam. Ja. Verwacht je ja. vuurwerk? Absoluut, maar dat, dat, mag je, dat, dat mag je eigenlijk van mij sowieso verwachten. Ook al is er <laughs> geen Partij van de Arbeid, dat is, de, de, dat is een hobby. Maar het, is, nee, het moet één ding zijn, dat is wel helder voor de kiezer... wat er in Rotterdam te kiezen valt straks. Uh, ik moet je zeggen, de PvdA heeft drie kandidaten... Uh, die zijn uh, wel verschillend. Uh, dus het hangt er ook vanaf met wie zij komen. Uh, de inhoud ben ik ook benieuwd naar. Ik vind dat zeker sommigen binnen de Partij van de Arbeid Rotterdam... zijn, uh, zijn een end opgeschoven de kant uh, van Leefbaar Rotterdam op... in, het, in de loop der jaren... Er zijn ook anderen die weer een terugtrekkende beweging vertonen. Dus het is heel bijzonder interessant om te zien waar dat aan toe gaat... inhoudelijk en met wie ze komen. En dan denk ik, kijk, wij zeggen als Leef Rotterdam... we sluiten niemand uit en dat menen we ook. Dus iedereen met een goed verhaal waar we, waar we de klik mee hebben... daar kunnen we uiteindelijk uh -huh. Maar je zegt, je zegt er zijn drie kandidaten, je weet natuurlijk meer dan ik. Uh, Kies er een van die drie uit waarvan je zegt als die het wordt... nou dan wordt het echt bonje. Nou, nee, dat, dat weet ik nog niet. Daar ken ik ze misschien nog niet eens zo voldoende voor. Maar dat zullen we nu wel gaan merken. Want ze hebben een open strijd met z'n drieën af, afgesproken. Dus dat... Nee, daar zit de wethouder Hamid Karikus tussen. Dat is een van de grote kanshebbers, denk ik. Mm -hmm. Dat is een collega waar ik nu vanuit Capelle, want ik heb ook het dossier wonen en huisvesting in mijn portefeuille... waar ik prima zaken mee kan doen. Maar goed, je weet niet wat de dynamiek van een campagne wordt... en waar hij met zijn partij uh, vervolgens accent op gaat leggen. Het is... Het is ja, het is het is ook niet te zeggen dat je met de twee grootste partijen, als het zo als het zo als het zo komt, dat je dan ook automatisch moet gaan regeren, zoals dat nu in in landelijk uh, sterker gebeurt. nog, zoals dus ik kijk uh, hoe het naar Den Haag gaat, zou ik bijna precies. zeggen, doe maar niet. Doe het liever niet. Dan kan je kan ik me ook alles bij voorstellen. Kijk, we zijn. Ja, we worden rivalen genoemd, PvdA en, en Leefbaar Rotterdam. En dat zijn jullie toch ook, Joost? Dat is ook zo. En dat moet je ook, dat, dat moet je ook niet ontkennen. Want er zijn grote verschillen. Dat is, het is niet een natuurlijke bondgenoot voor Leefbaar Rotterdam. Is en er andersom. iets wat de Partij van de Arbeid doet waar jij gek van wordt? Nou, het, het, het, het grootste punt is het, het zieligheidsdenken natuurlijk. Waar, waar we de Partij van de Arbeid van kennen. En dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is een groot verschil met de leefbare mentaliteit. Wij zeggen, kom op, kijk nou eens naar wat mensen wel kunnen. En zet daarop in. En, en de PvdA... Uh, wil nog wel eens, wel eens vaak kijken naar, naar het, het, het, het, het vertroetelen... En, en vooral het niet vooruit duwen, maar, maar uh, het pemperen van mensen. En hoe uh, uitzicht mensen? dat in beleid waar jouw haren van overeind gaan staan? Oh, dat zie je dat zie je natuurlijk al op verschillende terreinen terug. Dat kan bij onveiligheid gaan, dat kan om kan een bijstandsfraude gaan... dat kan om uh, het, het, het, het, mensen die niet willen werken gaan. Uh, dat, dat, zie je, dat kun je overal weer zien. Uh, en de zin, wat ik zeg, er zijn ook tendensen die dat juist weer... Om, om, Omdraaien. Er, er zijn ook goede dingen bezig. Marco Florijn is een wethouder van sociale zaken. die in ieder geval de, de bedoeling heeft om, uh, om mensen in de bijstand in Rotterdam wat sneller aan het werk te helpen. Mm, die schuiven, nou, nou, schuiven wat meer op uh, richting die schuiven het uh, Maar ja, het zie zien bij hem ook, dat er weer reflexen zijn. Mm. en mensen die daarmee die weer aantrekken van. Ja, dat, dat gaat veel te hard, dat is te, te, te hard en te, te hardvochtig. Dus mm. het, het is interessant om te zien waar dat, uh, waar dat naartoe zou. Voor Politiek Adviesbureau. PAP, zeg ik het goed? PAB? Ik weet niet zeker. Ja, PAP. Ja. PAP, train je beginnende politie, bijvoorbeeld hoe ze moeten omgaan met de pers. Zou je zeggen dat je als beginnend lijsttrekker... ook training nodig hebt, Joost? Ach, ik heb dat ook... Ja, <laughs> dat is altijd weer zo'n punt. Hè? Want ik geef het dan... Ik heb het inderdaad een keer gedaan. Heel leuk ook aan beginnende wethouders. Om je, maar het is meer van tricks, hè, de, de, de, de, de, de tips en tricks wat je meemaakt. Ik vind het veel interessanter om van iemand te horen... die, die ervaring heeft en zegt, Joh, daar ben ik tegen aangelopen... dat moet je vooral niet doen... dan dat je nou weer zo'n echte mediatraining krijgt... van hoe gaat Joost Eerdmans zich opstellen. Ik, ik ben gewoon mezelf. Ik heb nu wel heel wat bagage, denk ik, politieke zin... Ook, ook wel bestuurlijk, dat ik denk... dat die berg moet ik ook wel op kunnen lopen... met de leefbaar Rotterdammers om me heen... Eh, om er een succes van te maken. Daar, daar, ik zit niet direct aan de training te denken. Blijf je ook politici trainen? Dat lijkt me een beetje gek... Nee. Nou ja, dat kan. Maar het is. Kijk, ik ben nu part-time wethouder. Vandaar dat ik een eigen bedrijfje heb. En daar doe ik dat soort dingen uit. Daar presenteer ik ook een radioprogramma uh, uit. Dus dat, dat, dat, dat kan ik doen. En het is nu niet zo dat ik dat uh, gepland heb bij pap. Uh, maar pap, zo uit. Het is dus een heel goed bureau. En die, die doen leuke dingen. Tot slot, nog kort, Joost. Want uh, ik, anders kom ik in de knel. Maar uh, ja. jouw radioprogramma Avondspits bij WNL stopt per 1 januari. Maar gaat jouw carrière op Radio 1 nog door? Ik heb met de jouw bekende hoofdredacteur Bert Huisjes... Uh, daar wel een gesprek over um, binnenkort. Want hij wil graag dat ik bij de zender blijf. Um, hoe en wat is, is nog om in te vullen. Het zal denk ik niet elke dag zijn, want dat gaan we verliezen. Dat je niet redden. Precies, maar dat krijgen we ook niet meer terug. Want die, dat, dat tijdslot gaat naar de EO. Uh, maar we krijgen geloof ik drie keer per week een uitzending. En één daarvan zou ik toch wel heel leuk vinden om, uh, om te gaan maken. Nou, dan gaan we sowieso op de zender horen. Joost Eertmans, hartelijk dank. Dank je wel, Eva. Be round, I'll be loving you always. Always. Here I am, and I'll take my time. Here I am, and I'm waiting a lot always. Always. Parachutes. En ik zit even. Nee, ik weet niet precies van wie. Wacht, het wordt me Coldplay natuurlijk! <laughs> Sorry, ik kwam er even niet op. Roundhay, Tuinzennen. Het is misschien wel de eerste film ooit gemaakt. In ieder geval is het de titel van het nieuwe boek van Marente de Moor. Een verhaal geïnspireerd op het leven van Louis Le Prince, de maker van die allereerste bewegende beelden. Goedenavond, Marente de Moor. Welkom in de studio. Dank je. Het is uh, uw eerste boek sinds de Nederlandse Maagd, waar u de ACO Literatuurprijs mee won. Ik kan me zo al voorstellen dat dat wat extra druk gaf... bij het schrijven van een nieuw boek daarna Zo'n prestigieuze prijs. Was dat zo? Ja, dat was in het begin wel het geval. Ik was wel al begonnen toen ik die prijs won. Was ik al begonnen aan dit boek. Maar het heeft me wel een tijdje uit de relatie natuurlijk gebracht. Omdat je heel veel, ja, het winnen van zo'n prijs gaat gepaard... met heel veel publiciteit en aandacht. En als je in het middelpunt van dergelijke belangstelling staat... word je heel bewust van het publiek. Ja. En dat helpt niet bij het schrijven. Dus dat, is het is alsof ik, iemand op je schouder mee zit te precies, kijken. Precies, dat wil je niet. Dus ik, ik ben daar tamelijk snel mee opgehouden. Ik heb in december toen al, twee maanden later al gezegd... ik doe niets meer... Als je wil kun je twee jaar lang uh, je leven vullen met in panels zitten en aan in, in, in, in quiz quizzen meedoen. En sommige auteurs kunnen dat heel goed, maar mij ligt dat niet. En uh, vandaar dat, ik nu toch, uh, dat, het me, dat het me toch gelukt is om met een ja, te doen. Ja, na twee maanden was je er klaar mee. Is zo'n prijs winnen, is dat uiteindelijk nu zo achteraf bezien? Is het een zegen? Uitsluitend een zegen? of? Nou, niet uitsluitend, maar ik ben wel heel dankbaar dat ik een publiek heb gekregen. Want dat is niet makkelijk in de 21ste eeuw als beginnend schrijver. Hè. Je, je boek ligt misschien een week uh, op, op, op tafel in, in een boekhandel als je geluk hebt en dan is het weg. Dus daar heb ik heel veel geluk mee. En ik vond het ook heel leuk om die lezers te ontmoeten tijdens allerlei lezingen. Dat was vroeger gewoon veel minder... Uh, dat iedereen een mening heeft over wat je aan het doen bent, dat, dat ligt mij iets minder. En ja, dat heb ik, heb ik op een of andere manier wel af kunnen sluiten. Ja. ja, gewoon geblokkeerd. Niet meer toelaten. Niet meer meedoen. Gewoon niet meer meedoen. Ja, gewoon zo snel ja. <laughs> Round Hey tuin Tuinsen. Ik noemde het net al, de titel van uw nieuwste boek. Naar een filmpje uit 1888. Voor onze luisteraars, dat filmpje, wat is dat voor iets? Dat is gewoon op YouTube te zien, want daar hebben ze de, de beelden achter elkaar geplakt. Uh, het is, heeft geen spannende ontknoping, want het is misschien zes seconden lang. En je ziet daar uh, mensen in hoepeljurken en hoge hoeden een rondje in een tuin lopen. Maar het, is, het beweegt. Dus het, is, het zijn de eerste bewegende beelden die wij nog steeds hebben. En hoe kwam je dit filmpje tegen? Waar, wanneer? Ja, gewoon op internet. En het intrigeerde me. Omdat er op een of andere manier een discrepantie zit tussen het, de datum ervan en het feit dat het beweegt. Want je bent gewend aan ja natuurlijk Daguerreau's, zoals sinds 1840 heb je die. Maar mensen die er zo uitzien en die zich. Want tamelijk, het, was ook, het is ook een beetje een sinister filmpje door de horkerigheid van die bewegingen. Een beetje een perverse circus, dacht ik toen ik het zag. Ja, ja omdat het natuurlijk ook loopt. Het gaat maar door. Het gaat maar door dat cirkeltje. Maar Le Prince heeft ook andere films gemaakt... die veel levendiger zijn. Daar zie je mensen over een brug lopen in Leeds... zie mensen uit een fabriek komen. Maar dit was wel het eerste wat ooit gedaan is. En waar je weinig van hoort. Het is altijd Edison. Het, het is altijd mm -hmm. de gebroeders Lumière... Maar uh, de Roundhay Gardens scene, daar, daar hoor je weinig van. En u zag dat filmpje en daar was het boek meteen geboren? Gaat dat nee, zo? dat was wel heel weinig geweest. Een filmpje van zes seconden en hoppla, daar komt een roman uit. En dan makkelijk. ook nog een keer zo onhandig... dat de maker van het filmpje twee jaar later al spoorloos is verdwenen. Dus dat, uh, ja, hoe maak je daar een groot boek van? Dat, uh, was... Dan neem je die verdwijning mee, denk ik. Ik heb het geschreven vanuit perspectief Perspectief Van een verdwenen hoofdpersoon, wat op zich wel een, uh, een moeilijke taak was. Dat kan ik me voorstellen. Even die Louis Le Prince, wat was dat voor een man? Nu moet ik zeggen. Uh, uh, ik, ik heb, uh, de hoofdpersoon van mijn boek is niet Louis Le Prince. Het is gebaseerd op zijn uh -huh. levensverhaal. Maar ik heb er duidelijk voor gekozen om een eigen hoofdpersoon te creëren. Omdat anders krijg je die geschiedenis die zich tegen je boek aan, be aan bemoeit. Dus wat voor man Louis Le Prince was, vooral na zijn verdwijning, dat weet ik niet. Dat weet niemand. Vandaar dat ik uh, uh, er natuurlijk voor heb gekozen om een, een, ander pers een echt een personage te creëren. En die heet Valérie Bar. En dat is? Het is een man die in paniek is om de gedachten die in zijn hoofd ontstaan. Enerzijds wil hij die gedachten patenteren. Hij is op weg uh, om die gedachten te patenteren, vast te leggen. Maar hij begrijpt al heel snel um, dat hij misschien helemaal geen aanspraak kan maken op wat in zijn hoofd ontstaat. Of dat het misschien wel in het hoofd van meer, in meerdere hoofden ontstaat. is het een morele dilemma waar hij mee worstelt? Ja, het is een, het, het, het is, het is een paniek omdat hij enerzijds verantwoordelijk is voor de technologie die. Uh, dingen vastlegt. Hè. Het was voor het eerst dat bewegingen vast werden gelegd... en beweging stond altijd synoniem voor leven. Dus enerzijds is hij verantwoordelijk daarvoor... en anderzijds weet hij ook dat het nooit lukt... om de dingen vast te leggen zoals je wil. Het zal altijd een gebrekkige weergave zijn. Het zal altijd uh, hè, een hoorkerig filmpje opleveren... net zoals dat een herinnering altijd een vastlegging is... van een gebeurtenis die ook vaak niet klopt... Is dat de boodschap die je eigenlijk wilde meegeven? Dat alle registratie in welke vorm dan ook eigenlijk geen recht doet aan hoe de werkelijkheid is geweest? Ja, ik denk het wel. Het loopt uiteindelijk altijd mank. Het loopt uiteindelijk altijd mank. En we zitten nu inmiddels ook in een tijdperk, net zoals in dat boekje, van grote technologische veranderingen. En je ziet dat mensen heel erg bezig zijn met vastleggen. Vooral meer nog dan het ervaren. En vooral vastleggen om een publiek om een ander iets te laten uh -huh. zien. Je ziet mensen naar de pauze kijken door hun smartphone... Ja. omdat ze denken, dat kan ik op het net zetten... zodat anderen het kunnen zien. En dat is nog een stap verder eigenlijk... dan wat men in 1890 of 1888 wilde. Dat was oorspronkelijk alleen maar het vastleggen... want juist de projectie van bewegende beelden, daar liep het op stuk. Men uh -huh. had nog geen celluloid namelijk in 1888. Is dat iets waar je uh, verzet je daartegen? Die manie die we hebben om nu alles vast te leggen... om aan anderen te laten zien? Nee, ik verzet me niet, want ik ben daar net zo, net zo goed vatbaar voor. Ja, sta ik, jij ook met je smartphone als er een is. Ik besef is? dat. Ja, vanochtend nog op het pontje over het ijs zag ik... Een, een groot huis werd voortgeduwd over het water door een duwbootje. En het was zo'n absurd beeld. En het eerste wat ik doe, en ook andere mensen op het dek van het pontje was het ervoor een, een telefoontje erbij en het filmen. En waarom eigenlijk het leven... Voor jezelf er... of voor een ander? Het is een gewoonte geworden. En vervolgens, je kijkt er nooit meer naar. En niemand anders kijkt er ook meer naar. Want we zijn er allemaal mee bezig. Het is veel te veel om te bekijken. We drukken onze foto's nooit meer af. Nee, en als je het op Facebook plampt... dan hebben we anderen ook heel veel babyfilmpjes dus <lacht> iedereen. Daarom zit ik ook niet op Facebook. Dat ik scheelt ook niet. Ik ben ook niet, eens, ik ben ook niet eens een afvallige... Ik ook niet. Ik ook niet Kijk. nooit aan begonnen. Um, u schrijft over het verleden, dat is niet voor het eerst. Is dat een terugkerende, bewuste keuze? Uh, nee, niet bewust. Uh, een Ver verleden uh, of, of, of minder ver. Uh, het kan gewoon een heel dankbaar decor vormen waartegen je iets veel sterker kan aanzetten. Dus ik, ik zit zelf met een dilemma in dit geval inderdaad, het spoor zoeken of het achterlaten van sporen. En ik dacht, dat past heel erg goed in die tijd. Het is niet dat ik denk, van nou laat ik eens een leuk boek schrijven... dat zich afspeelt aan het eind van de 19e het eeuw. Het is functioneel. Het is functioneel en het, het, het, het zijn actuele thema's. Het was, in mijn vorige boek was dat ook het geval. Heel veel succes met het boek dat morgen uitkomt. Marente de Moor, Roundhay Tuin heet het. We gaan uh, linearekte naar Den Haag, naar Margeet Boer... want er is vast wel weer beweging of iets spannends in Den Haag gaande, Margeet. Nou, beweging is er nog helemaal niet. Het oh. gaat hier echt nachtwerk worden, denk ik. Want ja, de heren politici, de top van het kabinet... en ook de leiders van de oppositiepartijen... zijn om tien uur naar binnen gegaan. En uh, het zou een cruciaal overleg zijn, zeggen ze. Nou, daar lijkt het dan wel op, want er is nog steeds geen beweging. Ze zitten nog aan tafel. GroenLinks wil zich niet committeren aan extra zes miljard bezuinigen. Pechtold wil beweging op het gebied van ontslagbescherming. We hebben geen idee hoe het daar binnen gaat. De premier zal hier toch uit moeten zien te komen... met deze vier oppositiepartijen, of niet. En dan komt er iemand naar buiten en die zegt... ik doe niet meer mee, of ja, ze blijven alle vier mekaars vriend... en ze gaan wel verder. Dat zal dus vannacht moeten blijken, want tot op heden... Uh, ja, overleggen ze nog door hier op het ministerie van Financiën. Durf je te gokken wie als eerste wegloopt? Kort nog, maar geen... Nee, ik durf het niet, maar als ik moet gokken zou ik zeggen... Bram van Ooijk van GroenLinks, maar je kunt er geen waarde aan hechten. Gelukkig sta jij de hele nacht daarbij en ben je er voor ons om te ontdekken of het inderdaad zo wordt. Maar geet boer in Den Haag, dankjewel. Precies een eeuw geleden werd Simon Carmichelt geboren. De columnist die de lezer van het parool dagelijks liet genieten van zijn kronkel. Frits Abraham schrijft dagelijks columns voor NRC Handelsblad. Goedenavond, meneer Abrahams. Goedenavond, mevrouw Jinek. Wordt Simon Carmichelt nog ernstig gemist of kunnen we zeggen dat anderen zijn plaats inmiddels hebben ingenomen? Nou, wat mij betreft wordt hij nog steeds uh, gemist, want ik vond hem een vertreffelijke schrijver. Maar ik denk dat ik dan niet spreek voor de jongere generaties, want die kunnen het goed zonder hem doen. En of er uh, andere schrijvers in, in zijn plaats zijn gekomen, ongetwijfeld. Uh, elke columnist heeft zijn opvolgers en dat zal zo blijven doorgaan. En zo moet het ook doorgaan. leest u hem zelf nog vaak? Regelmatig. Er zijn periodes, soms een jaar, twee jaar, dat ik, dat ik niks meer van hem lees. Maar dan ineens pak ik weer een boekje en daar ga ik dan snel doorheen. Uh, en, uh, of Ik moet zeggen, aandachtig ook doorheen. Want het blijft iemand die je aandacht gevangen houdt... Uh, door, het, door de prachtige manier van, uh, van formuleren. Dus ook bij het herlezen, iedere keer weer. Ja, ik blijf getroffen worden door de kracht van, van dat werk, zeker. Van Carmichelt is een nieuwe bloemlezing verschenen, gedundrukt. Uh, u gaat een fragment naar het voorlezen. Welk stukje en waarom heeft u dat gekozen? En dat stukje dat heet Zo herlich waait zo heerlijk ver. En dat heb ik gekozen omdat je daar Karmichelt ziet uh, nu is niet als uh, want zo wordt hij daar te veel gezien, vind ik, als een soort lieve, vertederende opa. Maar hier is hij, wat hij toch regelmatig ook is een, een schrijver van vrij frankproza en uh, uh, dat is hij met, bij uitstek in stukjes die over de oorlog gaan, die voor hem een heel belangrijke periode is geweest. En dit stukje gaat over een schoolvriend die hij had voor de oorlog, een Joodse jongen Eli genaamd. Dat was een briljant de jongen, kind van joods-orthodoxe ouders, en Eli begon nog voor de oorlog een eigen boekenantiquariaat. En Kamijgelt kwam daar regelmatig als klant. Ze kenden elkaar goed, al hadden ze geen echte uh, hechte band. En Kamijgelt schrijft dan, uh, uh, dan begin ik halverwege die kolom. Toen kwam de bezetting. Het was juni 1940. We zaten er nog maar net onder en maatregelen tegen de Joden waren nog niet getroffen. Op een middag stond ik voor de etalage van Elie's antiquariaat en speurde met mijn ogen zorgvuldig de kasten af. Want in die tijd sleepte je elke heine of Schnitzler die je nog op de kop kon tikken naar je hol. Als een kleine particuliere zegepraal op gubbels. Plotseling zag ik een Pyreneeënboeg in de kast staan. De enige Tucholsky die ik nog miste. En ik ging naar binnen. Elie verscheen, nerveus trekkend met zijn bleek gezicht. Hallo, zei ik. Dag, meneer, antwoordde hij. Je kent me toch nog wel, vroeg ik. Hij knikte en noemde mijn naam, maar zijn ogen bleven angstig op mij gericht. Ik wou die Tucholsky hebben, sprak ik. Hij werd nog onrustiger. Oh, dat is een vergissing. Dat mag helemaal niet verkocht worden, zei hij. Ik zal het dadelijk weghalen, maar ik heb wel wat anders. Hij greep onder de toonbank en legde een boek voor meneer van Bloenk. Eén door de naties tot genie uitgeroepen stuk onbenul... dat een reeks boerenromans had afgescheiden. Ziet u, vroeg hij angstig. En opeens begreep ik het. Hij vertrouwde me niet. Hij dacht dat ik hem kwam provoceren. Die Tucholsky kopen en dan naar de politie om hem aan te geven. Daarom kwam hij met die bloem. Dan kon hij zeggen, die verkoop ik toch ook. Hij was radeloos. En ik voelde meer een mengsel van schaamte en walging omdat we het op de wereld zo ver hadden gebracht. Zo herrlich waait. Toen ik de winkel uitgegaan was zonder boek... deed hij de deur achter mij op slot. Ik heb hem nooit teruggezien. Er zit nog altijd een antiquariaat in... dat wordt gedreven door een vriendelijke oude heer... die achter het raam peinzend pijpjes staat te roken. Ik zal er geen voet meer zetten. Donker en onheilspellend. Ja, absoluut. Prachtig. Hartelijk dank voor het voordragen. Frits Abrahams, dank u wel. Ja, graag gedaan. Dit was met het oog op morgen van deze maandagavond. Morgen zit hier mijn collega Mieke van der Wij. Zometeen op Radio 1 Casa Luna met Lex Bolmeijer. En hij spreekt met de nieuwe artistiek directeur van het theatergezelschap... de Utrechtse Spelen. Die is te gast. En uh, natuurlijk vooral het nieuws uit Den Haag. Hoort u de hele nacht op Radio 1, als het er is in ieder geval. En voor straks, voor later. Slaap lekker.